Obama wil dat er een half jaar niet op grote diepte naar olie wordt geboord. naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico. Sinds het ongeluk met een boordeiland. dat gebruikt wordt door Oliemaatschappij BP. stromen al twee maanden dagelijks miljoenen liters ruwe olie in zee. In Harven aan Zee in Noord-Holland. zijn kort na middernacht twee mannen omgekomen. nadat de auto waarin ze zaten van de Honsbosse Zeewering was gerold. Dat is de zeedijk ten noorden van Scholen. De auto sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand bij bijnaar terecht. Drie andere inzittenden raakten gewond, van wie één ernstig. De politie vermoedt dat de auto met hoge snelheid was gereden. In een grafkelder in Rome zijn de oudst bekende afbeeldingen van de apostelen Petrus, Paulus, Johannes en Andreas ontdekt. Ze kwamen aan het licht nadat restaurateurs een kalklaag hadden verwijderd van al lang bekende muurschildering. De muurschildering is van 400 na Christus.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 Oh my